Oh, excuses, ik dacht dat. Wie wil als eerste het woord? Mevrouw Draaier, prima. Aan u het woord. Ik heb mijn algemene beschouwingen algemeen gehouden en ik hou dit ook. Ik heb respect voor alle wethouders en het college van de Ik vind het heel triest dat deze wethouder zo'n verkeerde bril op heeft. Ik zou hem graag een roze bril geven zodat hij werkelijk algemene beschouwingen van collega's op een juiste manier kan lezen en interpreteren. Ik vind het een slecht voorbeeld voor onze samenleving. Dat die constant van alle oppositiepartijen alleen maar negativiteit ziet. Ik heb in mijn collega partijen, de Partij van de Arbeid, de VVD, de OPZ, heb ik zowel positieve... ...als negatieve berichten gehoord. Wat vind ik dit ontzettend jammer... ...dat deze kansen die gegeven worden, niet genomen worden. En dat een bestuurder, een goed bestuurder... ...hoort een voorbeeld te geven. De CDA heeft kritische notengeluid. Zeker. Maar alle bijdragen die ze meegeven... ...die je werkelijk kan bekijken... ...die tot op het puntje uitgezocht zijn... ...dat je het er niet mee eens bent... ...oké, okay, dat kan... Maar als je zelf niet inhoudelijk op allerlei zaken ingaat, de kleine partijtjes, afmaakt met samenwerken, mevrouw Draaier komt altijd daarmee terug. Nee, mevrouw Draaier heeft vier jaar geleden ook ingeleid dat het parkeertrein terug moest naar Zandvoort. Mevrouw Draaier is gekomen met een motie over bedrijventreinen die door deze hele raad aangenomen is en waar niets mee gedaan is. En vorig jaar is hij weer teruggekomen en er is weer nog steeds niets mee gedaan. En ik kan zo vele, vele dingen tot in detail nog opnoemen, meneer Tates. Ondanks dat ik een kleine partij ben en alleen. Hier alleen. Mevrouw maar Draaijel. achter mij zit een totale fractie. Meneer Mevrouw de burgemeester, Draaijel. ik Mevrouw begrijp Draaijel. wat u wilt zeggen. Wat, wat wil ik zeggen? U wilt vragen of ik het niet waarschijnlijk op de persoon wil geven. Ik dit, dit is me zo hoog in mijn keelgrat geschoten... Ik hoor aan u dat het u hoog zit. Ja. Dat is heel simpel. Dat kan een ieder horen. Ik vraag me alleen af of het niet uw inleidend betoog te haaks uh, nu uh, tevoorschijn Teniet zou komen. Dat is mijn uh, eerste zorg die bij me opkomt. Maar dat is uw verantwoordelijkheid. Het tweede is, uh, we zouden hier eigenlijk het debat in de raad gaan uh, voeren... over de onderwerpen die voor u van belang zijn. En dit, ook, dit is ook... een heel belangrijk onderwerp voor mij, meneer ja? de voorzitter... Nee. Dit is een onderwerp waar alles om draait. En als we daar gewoon op deze manier vanuit het bestuur mee doorgaan. Ik vind eigenlijk dat u als voorzitter hier wat op kunnen inhaken. Dat is wat ik jammer vind. Want ik heb positieve zaken gehoord. Zowel van de CDA als van de Sociaal Zandvoort. Als van GroenLinks. Als dat ik van Gbz En in ook een, in al heb leven ik het niet mevrouw in de, de Rijen, Is er altijd een balans, zeg ik maar even. En die balans bestaat eruit dat als iemand de discussie wat scherper voert... krijgt hij hem soms ook wat scherper terug. Dan kun je de boodschap eruit halen die erin zit en oppakken... en soms misschien ook anders inkleuren. Kleuringen doen wij vanuit een eigen kader. En ieder kijkt daar met zijn eigen nuances naar. Dat is mijn ervaring. Ik heb gemerkt tot nu toe dat in deze raad er regelmatig scherp... misschien wel eens te scherp wordt gediscussieerd. Als ik daar elke keer op moet corrigeren dan is denk ik het eind hier zoek. Maar als deze raad dat wil, dan ga ik hier als schoolmeester in plaats van als voorzitter zitten. En dat is ook prima. Maar dat was niet mijn intentie. En ik heb u geprobeerd te verleiden en te verlokken tot het aangaan van het debat... ten einde die positieve dingen te gaan creëren en te realiseren... zoals u in het begin ook uw inleidend betoog had. Voorzitter. Meneer Paap, Als u het heeft over deze raad, zullen we het er ook hebben over dit college... Het scherp discussiëren, dat gebeurt bij beide. En dan is het niet, denk ik aan u, om te zeggen dat het alleen de raad is. Dan moet u daar ook breder trekken. Want ik, ik, het schoolmeestergedoe, daar heb ik geen behoefte aan. Nu niet, straks niet, in het verleden niet en in de toekomst zeker niet. Waar het om gaat is dat u wilt dat we naar goede omgangsvormen zijn. Daar vindt u ons op ons pad, daar krijgt u onze steun. En voor de rest ja, laten we dan ook de dingen benoemen, daar waar het benoemd moet worden. Kennelijk wordt... Eén uh, woord anders uitgelegd... ...dan ik absoluut heb bedoeld. Dat zeg ik maar even zwart-wit... ...en ik dank u voor die opmerking meneer Paap... ...want zo heb ik het dus niet bedoeld. In dit gebouw... ...in deze zaal... ...heb ik betoog te zeggen... ...wordt er scherp gediscussieerd... ...zowel onderling als naar het college en vice versa. Laat ik daar volstrekt helder in zijn. Dat is ook de balans... ...die ik beoogde... ...en ik had gehoopt dat mijn inleidende woorden... ...in het algemene stuk... ...daar de basis voor waren... ...maar ik heb te snel een stap gezet, heb ik gemerkt. Dus ik onderschrijf wat u zegt. Het gaat volstrekt op die wijze... ...heeft u helemaal gelijk in. En dat was ook de intentie van mijn boodschap. Zonder iemand... ...dan hebben we daarmee, elkaar goed begrepen. Ja, tekorten willen doen. Dus, klip en klaar. De interruptie meneer de voorzitter. Daar heb ik toen nog een vraagje over. Vaak met uh, vitte discussies... ...dan komt u naar de raad... ...van jongens, zo en zo... Maar u kunt ook het college eens een keer aanpakken om te zeggen van... dat het even andersom gaat. Het ja. is niet altijd maar de raad, het is ook het college. En Volgens mij gaan we nu een route op die maakt dat we meer afdwalen van waar we heen willen gaan. Dat is simpel. En ik... Ik probeer ook aan te geven dat ik de balans daarin probeer te bewaken. En als u vindt dat ik die balans ongelukkig laat neerkomen. Moet u dat vooral zeggen. Het zij hier in het openbaar debat. Het zij na afloop. Dat is ook heel simpel. Mevrouw draaien. U wilde het debat aangaan. Ik heb begrepen wat u zegt. En misschien heeft u me inderdaad wel ietsje rustig gekregen. Ik dank ook de heer Paap. Want weet je... Na de dingen zeggen tegen elkaar is het makkelijkste. Maar positieve is verrekte moeilijk, zeker als je het er niet mee eens bent. En dan is echt schelden tegen elkaar en noem maar op allerlei partijen is het makkelijkste wat is. En ik zeg niet dat deze wethouder nu gescholden heeft, maar deze wethouder heeft niet de positieve zaken gepakt... ...die ook meegegeven waren. En dit wil ik toch nog even heel duidelijk meegeven... ...terwijl die ruimschoots van tevoren de algemene beschouwing had kunnen lezen. En inderdaad, alleen die van GBZ... ...ik moet ook zeggen dat ik zelf nog eigenlijk op het minst geraakt ben. Want ik weet wat wij gedaan hebben als GBZ... ...en ik weet dat GBZ de rioolbelasting al lang omhoog gehaald wilde hebben. En al die andere zaken die wij vooruitgeven... ...dat er zelf geen visie is... Wat hem dus wordt gezegd dat er geen visie is en dat wij die al heel lang hadden. En dat die niet gezien werd. Ja, dat is jammer. En wat ik verder bedoel met de raad, wil ik graag in discussie. Maar ik dacht dat we dat straks per hoofdstuk nog zouden doen. Ik weet niet of dat de bedoeling is, of dat, dat het alleen de gaat nu. Nou, dan ga die ik was alleen straks de mogelijkheid om, Dit wilde uh, ik ook gewoon even zetten. heel graag kwijt. Meneer Bluis. Ik, ik dacht ik moet nog even wat terugreageren naar het college op hoofdlijnen wat de, de, de heer ons verteld vertelde. Omdat we straks in detail nog teruggaan. Dus Ik begrijp dat het college ook duidelijk ziet en, en ook de raad, de Partij van de Arbeid. Nou, die ligt wat dat betreft denk ik helemaal op één lijn met het CDA in, in zijn algemene beschouwing. Ik denk dat de VVD daar ook heel erg over nadenkt. Ja, wanneer moet je nu die stappen zetten? Moet je nu inderdaad wachten tot er een volgend college zit... Of moet je nu, nu al aanzetten ertoe geven. En dat is de discussie waar we mee zitten. Maar het CDA heeft natuurlijk al eerder ja, vorig jaar ook al aangegeven. Toen wilden wij ook al die aanzetten geven. De 150.000 op de organisatiebesparing. Zat vorig jaar bijvoorbeeld al in een abonnement van het CDA. Want toen wilden wij al, al terug. En wat wij constateren, ik ga even in hoofdlijnen, is dat de, de, de begroting al jaren moeilijk sluitend is te krijgen. En dat er te veel, en dat geeft de heer Kijk nu ook, te veel wordt teruggegrepen op, op reserves. En de, en de wethouder Toon heeft natuurlijk helemaal gelijk, want meneer Toon is ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Hè, dat, dat, dat, dat je die moet gebruiken. Dat je die moet gebruiken. En... Maar dan moet je ze wel gebruiken waarvoor je ze moet inzetten. Dat doen we. En, en, nou, en daar is dan, daar is dan de discussie, discussie over. Dus wat doet het CDA? Ik zeg jongens, let nou even op. En dat hebben we ook geprobeerd aan te geven. We hebben aangegeven. Eigenlijk, en dat hebben we dan genoemd, die kosten van die kustverdediging, die veegkosten, die stelpaskapitaallasten, nog wat technische dingen. Die worden nu gebruikt om die begrotingssluitend... ...te maken, vinden wij... ...dus wij vinden eigenlijk dat de begroting... ...van zichzelf niet 100% sluitend is... ...en, en wij beslissen steeds... ...dat is ook in strijd met uitgangspunten... ...die wij in de begroting hebben... Nou, ...en wij zeggen, als je dat nu al probeert... ...te realiseren, dus vooruit... ...dus die, die trein niet naar achteren laten rijden... ...maar vooruit te laten rijden... Hè, ...zoals de heer Tater zegt... Nou, ...dan zeg je van, hey, die trein gaat vooruit rijden... ...wij gaan daar vast op ingrijpen... ...want als het straks echt zwaar weer wordt... ...hebben we nog wat... En dat is onze grootste zorg dat we nu, nu al te veel weg hebben. Dan kunnen we zeggen, dit jaar kan je zeggen, dan laten we het dit jaar lopen. Maar volgend jaar zal het toch moeten gebeuren. De orde van grootte van de bezuinigingen die ook de VVD aangeeft, de wijze waarop moeten we het over hebben. Die zullen wij minimaal moeten nemen. Dus ik, ik geef dat toch maar even mee voor de discussie. Dank u wel meneer Bluis. Nou meneer Kuijker, daar wilt u vast op reageren. Nou ja voorzitter, zonder dat had ik toch ook nog even gereageerd. Uh, het, het komt wel een beetje in het verlengde erop neer. Uh, het is ook een beetje lastig om nou in, in de algemeenheden die vaak van de andere kant komen om daarop in te gaan. En dat kun je wat beter denk ik bij alle uh, fracties apart. Maar het is nogal een stapel en ik hoor het ook nu net voor het eerst. Dus dat is toch soms een beetje lastig. Dus ik, ik ga alleen even in op hetgeen het college gezegd naar aanleiding van de, de algemene beschouwingen. En men, uh, in verband met de begroting 2010 en dan daarna. Uh, ik heb gezegd in mijn beschouwing: het is ons inziens een dat het college niet expliciet heeft aangegeven. op welke beleidsonderdelen in de komende periode wellicht tariefverhogingen noodzakelijk zijn. en waar kansen liggen om bezuinigingen door te voeren. En ik heb de wethouder uh, horen zeggen: ja, het is, het is allemaal een beetje lastig. Het, het komt er allemaal wel aan. Want we gaan. Eén zegt: we, gaan, we zijn allemaal scenario's zijn we bezig. en we moeten wachten op, uh, op de circuleren van, uh, van de Rijksoverheid. Daar zit natuurlijk wel veel waars in. Maar ik denk toch, en mijn collega's moeten het maar zeggen... ...ik denk toch dat deze gemeenteraad de behoefte heeft... Eh, ...om eh, toch wat uitgangspunten te hebben, zeg maar in maart... ...en om te zien op welke onderdelen er nou tekorten, de tekorten ontstaan... ...en waardoor ze ontstaan, en dat daar iets aan gedaan moet worden. En dan vind ik dat het college sans rancune moet zeggen... ...dan moet je daar of verhogen, of je moet ergens iets anders lazen daar moet je bezuinigen kijk, geef explicieter aan wat we kunnen verwachten en ik denk dat wij daar wel wat aan hebben en het volgende college bij interruptie voorzitter nou. Minister uh, meneer Simons ik had van de portefeuillehouder Financiën begrepen dat al een aantal dingen in gang gezet zijn en dat men al met onderzoek naar waarop bezuinigd kan worden bezig is fantastisch dat lijkt me hartstikke mooi maar ik zeg ook niet dat het niet zo is. Ik zeg, het lijkt mij alleen verstandig. Maar ik praat bijna voor u hoor. Eh, het lijkt mij verstandig als u toch iets in handen heeft. Maar kan ze zelf, ik heb er zelf een aantal dingen genoemd. Dat toch handig is dat u iets eh, op papier heeft waarvan je weet... Nou, daar moeten we rekening mee houden, dat moeten we gaan doen. En dan gaat u maar uit, voorzitter, het college gaat maar uit. Van het zwarste scenario kan het alleen maar meevallen. Dat lijkt me een, een goed Dus ik zou in van pa, het college even, daar toch nog een reactie op willen horen, voorzitter. Wat ik jammer vind. Meneer Paap, wilt u een interruptie? Nou, dat komt zo direct ook. Oké, okay. meneer Kuiker gaat Wat uit. ik jammer vind, voorzitter, dat. Ja, u bent dan geen portefeuillehouder financiën, maar u bent wel portefeuillehouder personeel. En uh, uh, laat ik zeggen, er is bij, de, bij uh, de algemene beschouwingen van de VVD. staat er nogal iets op papier. En ik zou het ontzettend graag willen horen hoe u daar tegenaan aankijkt, in eerste instantie. En hoe u daarmee op denkt te gaan. Want we komen er natuurlijk niet, niet mee af om uh, te praten over samenwerken, et cetera. Dat is altijd zo. Maar het moet wel wat concreet gemaakt worden. En de grenzen moeten ook aangegeven worden. En ik denk, dat kan ik toch ook van het college een beetje verwachten. Voorzitter, we komen misschien bij de onderdelen nog met, met elkaar in discussie. Dat denk ik ook. Meneer Baber Wilson. Nou, voorzitter, ik denk dat het, uh, dat het toch wel zin heeft om een beetje in te gaan op uh, de algemene beschouwingen die we hier uh, gehoord hebben. En uh, daar kom ik denk ik in het geheel niet om de VVD heen. Want die hebben de meest vergaande en uh, uh, harde uh, bezuinigingsmaatregelen voorgesteld in hun uh, uh, algemene beschouwing. En ik moet zeggen, ik begrijp heel goed dat we in het licht van wat wij te verwachten hebben dat wij eh, niet eh, werkloos kunnen blijven toezien. Dat is helder. Maar ik vind op het moment dat je dus voorstelt, serieus, om 10% te bezuinigen op, op personeelskosten, eh, dan betekent dit dat je je wel heel duidelijk moet vergewissen van het feit of dat gegeven de taakstellingen die we als gemeente hebben eh, mogelijk is. En daarom lijkt het mij verstandiger om zeg maar, de bezuinigingsdoelstelling die we allemaal op ons af zien komen, ...te laten vertalen door het college... ...in een plan van aanpak van hoe we dat kunnen doen. Want ik weet niet hoe u deze bezuinigingen hebt beredeneerd... ...maar ik denk dat je in ieder geval ook ten opzichte van je eigen organisatie... ...verplicht bent om zorgvuldig met de mensen die daar werken om te gaan. En op het moment dat wij die mensen prijzen voor aan het werk wat ze hebben gedaan... ...dan denk ik, dan, dan ben je ze ook verplicht om op het moment dat er dus bezuinigingen nodig zijn... ...en die zijn nodig, om die dan wel zodanig voor te stellen dat die in een zekere verband staan, logische band staan, to, tot elkaar. En op het moment dat ik dan eh, nog wat andere punten hoor... Eh, waar het betreft de kapitaallasten... ik denk dat iedereen het erover eens zal zijn... dat het mooiste zou zijn als die op nul zouden staan. Dat, dat is helder. Eh, maar eh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk eh, een beetje vooralsnog nog... lijkt mij toch iets voor de verre, verre toekomst. Dan geeft de VVD aan dat eh, zij voorstelt nu keuzes te maken die straks niet meer mo mogelijk zijn of niet meer te maken zijn. Dat komt op hetzelfde neer. En dan vraag ik me af hoe dat te rijmen valt met het feit dat in feite de begrotingen 2010 en 2011 afgedekt zijn, sluitend gemaakt zijn door, de, uh, door het huidige college. En dat betekent dus dat we in die periode, naar mijn smaak, maar als ik het verkeerd heb dan hoor ik graag uw, over, uw overwegingen, om in die, in die periode uh, ons in te stellen op hetgeen wat, wat uh, er aan zit te komen. En dan een niet gering laatste punt, vind ik. Natuurlijk moet je je voorbereiden op hetgeen wat er uh, aankomt aan bezuinigingen. Maar het beslissen daarover zou ik menen dient met name iets te zijn van de nieuwe raad wij moeten ons daar wel op prepareren we moeten ons wel vergewissen van het feit wat de mogelijkheden zijn maar de keuzes die erin gemaakt moeten worden lijken, lijken mij voor het belangrijkste deel op het bordje van de nieuwe raad te liggen, maar graag uw overwegingen het gaat wel een stuk beter en meneer Baalbeer, wil gezond? Ja. waarmee? dank u wel meneer Henringen van Poorten voor de luisteraars thuis, meneer Paap even deze te popelen ja voorzitter, ja uh, laat ik met het laatste beginnen. Voorzitter, even. bij interruptie. Ik, nee. We hebben nog steeds niet de algemene beschouwing van OPZ. En het zou toch plezierig zijn als we die zo direct kunnen ontvangen. Oh, u wilt de algemene beschouwing op papier? Wilt u? Ja, dan kunnen ze Ja? En uh, het idee bestaat om dat in de pauze die aankomt, dat te verdelen. Dan kunnen we trouwens algemene op Ja. De... ja. ja. ja. ja wel, want u heeft ja, alle kunnen luisteren. En ik ken u als mensen die makkelijk dingen oppakken. Meneer Paap, VVD. Om met het laatste te beginnen. Uh, beslissingen die je nu kan nemen, doorschuiven naar de nieuwe raad. Uh, dat is afschuiven van je verantwoordelijkheid. En daar voelen wij helemaal niets voor. Uh, ik weet ook met u dat niet alles kan. Maar dat wat wel kan, moet je doen. Je dient ook je verantwoordelijkheid nemen. En of het nu nieuwe raad is, oude raad is. Het is de raad die uiteindelijk bepaalt. Of nieuw of oud is, doet er verder niet toe. Voorzitter, ik wil eigenlijk nog even kijken wat heeft, is er gebeurd met eh, het verhaal. Meneer Tonen zegt, de begroting re, begint reeds met bezuinigingen. Eh, dat hebben we ook geconstateerd. daar hebben we mee gecomplimenteerd. Maar die zijn in ons ogen niet vergaand genoeg. En dat heeft alles met te maken dat misschien is het wel voldoende eh, om de kortingen uit Den Haag op te pakken. Maar het is absoluut niet voldoende eh, om te zorgen dat die kapitaalwasten omlaag gaan. En... Dat betekent dus ook, en ik ben het met de heer Tone eens als hij het heeft, dat de bestemmingsreserves er zijn om te gebruiken. Natuurlijk, daarvoor hebben we ze neergezet. Niets is minder waar. Maar het heeft wel gevolgen voor je weerstandsvermogen en dergelijke. Ik ben het niet met de heer Tone eens als hij zegt dat het een utopie is om te denken dat je door kan gaan zonder de klasten voor de burger te verhogen. Als dat nodig zou zijn, en we hebben dat keer op keer gezegd, toon dat dan aan. Maar in de laatste vier jaar is het nog geen enkele keer aangetoond. En we praten nu weer over het vrouw, En dan praten we bijvoorbeeld eh, over de rioolheffing die op 1 januari in moet gaan. De onderbouwing daarvan is er niet. Eh, met de veegkosten. Eh, ik heb u gezegd in de algemene beschouwing dat ik het ESEC niet meer wilde. Maar wat is er gebeurd met dat ESEC? Het betekende wel dat u moest terugdraaien. Daar ligt een voorstel voor. En dat vind ik verschrikkelijk. Dat we daar zo voor hard hebben moeten vechten. En uiteindelijk eh, eh, eh, krijg je gelijk. Maar daar, zit, daar ging het niet om. Het ging niet om gelijk. Het ging om, om een goede begroting te halen. En als we dus nu niet zo direct dat voorstel van u volgt om dat te dekken, dan hebben we een onrechtmatige daad gehad. Nou, daar zaten we niet op te wachten, zitten we nog niet op te wachten, dus we zullen dat straks wel dekken, want we hebben geen keus. Voorzitter, u zegt, uh, uh, u heeft het over een achternamiddag. Als we het dan hebben over het aantal, over het aantal en notities die er nog liggen die eraf moet komen. Nee, ik weet dat u dat niet op een achternaammiddag doet. Ik weet dat u er aandacht aan besteedt. Maar we moeten wel kijken naar het totaal beeld. We hebben in de afgelopen drie jaar verschillende keren het collegeprogramma bijgesteld, de ambities bij moeten stellen. Dat is niet erg, want je begint met een heleboel. Maar dat moet je er wel realiseren dat je het ook doet. En u gaat ons dat verzekeren. Ik ontsla u van die plicht om me dat te verzekeren. Want ik zou niet willen dat u dat zou moeten betalen. Want dat gaat nooit goed. Voorzitter, u heeft ook, de wethouder heeft ook iets gezegd. Dat de zorg in de samenleving. Ja, wij proberen eigenlijk nu het debat onderling ja, met u te doen. Dat u prima. zou dat kunnen doen door een aantal prikkelende opmerkingen voor dat het college ik ook mee bezig. hier in het midden neer te gooien. Ik maar het lijkt een. alsof u zich richt tegen het college. Ik richt me niet ik tegen nodig het college, weet... want ik zeg okay. het eh, omdat dat de, antwoorden, de vragen zijn, de antwoorden zijn. Dan geef ik commentaar. Op. En als de commentaar is, dan zijn de dames en heren we mans genoeg om uh, daarop in te spreken, denk ik. Voorzitter, er wordt gezegd: de zorg en de samenleving in de samenleving moet je op pijl houden. Ik ben het er helemaal mee eens. Maar als je niet goed voor jezelf zorgt, dan ben je zeker niet in staat om voor een ander te zorgen. En met dat in het achterhoofd betekent dat dat je daar rekening mee zal moeten houden. U begrijpt allemaal wat ik daarmee bedoel. Even naar meneer Kuiken. Meneer Kuiken, meneer Kuiken u had het over de procenten. Van 32 naar 26 procent van de begroting. Maar als je een begroting hebt die sec is en het Rijk ...zegt hiermee heb je taak en doet er geld bij... ...ja dan is het logisch dat daar de eigen bijdrage... ...ten opzichte van het maximale verandert. Procenten zeggen me dus helemaal niets. Maar ik heb altijd nog geleerd dat centen kun je tellen. En dat is toch heel iets anders. En als ik dan zie dat die centen moeten gehaald worden... ...uit de zak van de burger... ...dan zeg ik nou, zoveel centen zitten er niet meer in. Ze moeten omgedraaid worden. Niet één keer, maar tien keer. Net als in mijn jeugd en waarschijnlijk ook in die van u. Dus ik denk dat daar echt nog wel wat is... ...waar we al wat aan mogen doen. Meneer Tatus. het lijkt me bij interruptie, voorzitter. Meneer Kuijken. Dat is een opvatting en die is prima. Er is niets mis mee. Maar het betekent tegelijkertijd dat u die ambities geweldig moet bijstellen. En daar moet u dan ook eerlijk in zijn. Ik heb, u heeft mij nooit gezegd dat we dat niet willen en dat niet kunnen. We hebben wel gevraagd, onderbouw dat. En dat heeft u ook nog steeds niet gedaan. Dan uh, zegt de heer Tatus iets van, uh, ja... De strandbewoners, huisjesbewoners, dat zijn ook immers verzameld, maar ze betalen niet. Maar ze betalen wel andere dingen, ze betalen een stukje toeristenbelasting, ze betalen andere zaken wel. En we praten dan steeds weer over het, ver, over het niet kijken naar efficiëntie, over het niet kijken, kan het beter, kan het beter. Maar wel zeggen van, oh, uh, dit zijn de kosten, uh, hoppata, uh, we verhogen de, dat willen we eigenlijk niet. En dat zijn eigenlijk de emoties die meneer Bierman naar voren bracht. Ik heb het nog, uh, meneer u zegt, als we zo doorgaan, dan hebben we straks 60 openbare toiletten. Zijn het er 20, dat is jammer. Want ik had nog gedacht, toen meneer Simons begon... ...als we die openbare toiletten hebben, dan kan ze katheter eruit. Meneer Paap, ik vind dat dit niet kan. Meneer Paap, of u neemt dat terug, of ik schors nu... Laatste, laatste zin van u. Het is volstrekt buiten de orde. Vooral in de discussie die wij een kwartier eerder over gevoerd hebben. U heeft gelijk. Goed, sorry meneer. Het was niet mijn bedoeling om te kwetsen. Ik durf nauwelijks meer te vragen of iemand nog wat voor het debat wil inbrengen. Maar ik ga nu vrij mijn gedachten laten gaan. Ik wil maar voorstellen om een uh, ...pauze in te lassen van een kwartier... ...zodat een aantal van u wat kan lezen... ...en het uh, klimaat iets kan ontluchten hier... want het is veel te warm... ...wij schorsen voor een kwartier... ...meneer iemand... Simon... ...mag ik één vraag stellen voorzitter... Ja. Uh, Zou we niet er ook willen meenemen... Uh, ...de vorige keer is het systeem erg goed bevallen... ...om een uh, programma te nemen... ...en dan gelijk de abonnementen af te tikken... ...het was bij een andere gelegenheid... ...we kunnen ze allemaal achter elkaar zetten... ...maar dan... Uh, heb je dus eigenlijk weer de veelheid van dingen... dan moet je weer terughalen welke was en hoe lag dat ook alweer... om dus per programma meteen de amendementen of moties mee te nemen... om dat af te tikken bij het onderwerp. Nou, het enige... Want ik, ik heb er ook over een nalopen denken met de rivier. Het, het overstemmen kan eigenlijk niet, want je moet het totaaloverzicht hebben. Dus u doet zichzelf tekort, denk ik, als u dat wel doet. We kunnen wel per programma even de abonnementen gewoon een rondje laten maken, zodat even de beelden worden uitgewisseld. En dat helpt u waarschijnlijk al beter. En dan gaan we aan het eind de rij maken, zo dus nodig nog even een superkort rondje. We kunnen alles doen om u te zijn, maar volgens mij snijdt u zichzelf dan in de vingers. Ja? Goed. Dat is duidelijk, voorzitter. Uh, ja? Gaan we het zo doen. Ik zorg voor een kwartier. Ja, dat zat er al aan te komen, hè, jongens. Een beetje een schorsing, even een beetje pauze. Ja, en even afkoelen een beetje. <laughs> ja, ik wil zeggen, want het werd ineens een beetje op ja. de man gespeeld. Spannend, Pascal? Ja, dat is ze zeker ja. <laughs> dat is weer wat anders, hè? Dat <laughs> alleen maar knopjes schuiven. Ja, wat hebben we gehoord eigenlijk, Don? Uh, alleen maar uh, dat we moeten bezuinigen, want het zware weer komt eraan. En dat de VVD kritisch zich ten aanzien van het college en de andere twee collegepartijen niet ja. of een stuk minder in ieder geval. Ja, ik weet niet. Ja, als je de balans opmaakt, uh, dan, dan zie je de kritische noten bij uh, de oppositie en de VVD. Ja. Uh, en dan uh, de rest, ja, OPZ en uh, Partij van de Arbeid die die zich wat minder kritisch opstelt. Hoewel ik het laatste stuk van het verhaal van Partij van de Arbeid... ...daar zaten toch ook hier en daar vingertjes in die werden. Jawel, maar toch een stuk minder dan de, de VVD... ...die eigenlijk zijn kop uitsteekt in feite... ...om, ja. uh, om toch het college wakker te houden. Ja, ik ja, denk die dat het scherp, daarom gaat. is scherper. Is het ook een beetje jouw idee Pascal? Uh, je mening daarover? Mm, nou, Ik heb niet echt alles uh, volledig met aandacht gevolgd. Ik heb uh, wel wat stukjes uh, natuurlijk ook een beetje laten lezen... Ja, en voornamelijk wat mij eigenlijk meer interesseert is. nou toch wel eigenlijk gewoon voor de jongeren eigenlijk. dan gaan ze straks waarschijnlijk wel op in, hoop ik. Hopelijk. Ja, dat is Hopelijk. een van de programma onderdelen. Welzijn, ja. jeugd en sport heet dat, meen ik, uit mijn hoofd. Ja. Maar je hebt gelijk, het is inderdaad opvallend dat het maar weinig aan de orde is geweest. Ja. Als je praat over jongeren, hoe ze hun vrije tijd doorbrengen. Huisvesting en al dat soort dingen ja, meer. Ja, dat inderdaad. Ik werk zelf nu al uh, ruim 2,5 jaar in de horeca zelf. En ik merk gewoon eigenlijk toch wel van, ja, het jong publiek wil weg, maar kan niet weg, omdat ze gewoon te jong zijn. Ja, ja, ja. Dat ja is dus... en daar, daar ja. wordt toch wel hier en daar een land voor gebroken, om dat uh, toch uh, op poten te zetten. Ja. Sociaal Zondvoort maakt zich daar onder andere sterk voor. En die ja. heeft het zelfs over twee categorieën, tot 12 en 12 tot 16. Ja. ja. Ik denk dat het een beetje overdreven is. Ik denk dat als je zegt we gaan van, van 10 tot 16. Of van 12 tot 16. Dat je dan een hele grote groep pakt. En dan moet je maar als je 9 of 10 bent uitkijken tot je 12 bent. Ja. ja. Maar ja kijk nou. eens Als jij nou. Noem maar even. Pak, pak een beet. Een jaar of 23, 24 bent. En uh, je wil gaan samenwonen. Ja, in, in Zandvoort. In zandvoort ja. in Hoe ]heid. moet je dat voor elkaar krijgen? Ja, dat zal je in een kamertje opzetten. Dat offeren. zijn inderdaad punten, wat ook heel, heel mooi, erg moeilijk is. Ja, maar dat was al in een periode ah. dat ik diezelfde leeftijd had eigenlijk. Tuurlijk. Ja. En er is altijd een zandvoort, een gebrek aan, aan, aan woningen voor jongeren geweest. Ja. Je ging maar een kamer huren. En toen ja. op een gegeven moment de casino hier kwam, ja, die is je betaalde grof 500 gulden toen de tijd voor een kamer. Meer ja. niet. En dat moesten wij dus op een gegeven moment ook gaan betalen. Ja, nee, nou ja, het is waar. En als je wat wil kopen, nou, Zandvoort is duur, dat weten we. Ja. Eigenlijk is de enige plek is de Schelp. En daar mag het formeel niet. Van Want het ministerie van Vrijheid. Officieel niet. Mag nee. je negen maanden per jaar daar het is, wonen? Het is een vakantiewoning. Ja, daar komt het. De mensen die er nu wonen, die mogen er blijven wonen. Dat ja. is ook bekendgemaakt. Ja. Maar nieuwe. Je moet er voldoen maken. aan ja, ja. de voorwaarden. Ik merk eigenlijk over het algemeen, ook de wachtlijsten. Die zijn ook best wel vrij lang om ja. voor een woning. Ik heb ja. ja, is... zelf zeven jaar ingeschreven staan. Voordat eindelijk eindelijke woning had. Ja. Ja, het is, maar het is dat is wel, wel regio Haarlem als hier in Zandvoort. Ja, het is nu anders gegaan. Want in het verleden gingen mensen die langer ingeschreven stonden ergens anders. Die gingen dan weer voor in Zandvoort. En daar heeft toen de wethouder Michel Demmers een, een, een gelukkig een stokje voor kunnen steken. Dat de Zandvoorters gewoon voorgaan boven mensen uit Haarlem en Haarlem, ja. Heemstede, noem maar op. Ja. Uh, maar dat is, uh, dat is nu niet meer een issue. Een issue is wel starterswoningen. Uh, dat is een probleem, is een Antwoord. Jazeker. Nou oh ja, vandaar dat CDA ook noemde: uh, terreinen en Huis in de Duinen. Ja, dat gaat voor de jeugd. Daar, daar ligt nog een mogelijkheid ja, he, ja. om daar wat te gaan bouwen. Ja, dat is dus. uh, er, zijn, er zijn weinig allemaal. andere plekken, denk ik, Don. Ja, de, ik weet dat de Kei bezig is om achterin het bedrijventerrein, de Nieuw Noord, om die loodsen te verplaatsen. En daar nog de enige mogelijkheid voor grootschalig. Woningbouw uh, te creëren. Maar of dat doorgaat gezien de problemen die de kei nu heeft, ja. mag ik me afvragen, denk ja. ik. Ja. Nee, dat is zo. Ja, en ook uh, het bewonen van etages boven de loodsen Ja, dat, maar dat is een ander gedeelte. Dat is het Max Planck gedeelte. Daar ja. heb ik het niet over. Maar ik heb ja. het over die loodsen Waar ja. jij woont, daar ja, ja. Gaat, dat weet je wel. Die moeten dan weg. Ook de, ja. de, de, de colpit zal dan weg moeten. Ja. En daar moet dan nog een complex kunnen komen met de grootschalige bebouwing. En dat zou eigenlijk het laatste zijn... wat er in z'n kan gebeuren, ja. denk ik, zo'n beetje. Nou ja, goed... De messen worden nu geslepen, want in feite denk ik dat er nu twee kampen zijn. Het ene kamp is het kamp van we gaan bezuinigen op de organisatie, op personeelskosten en dergelijke. We gaan het in efficiëntie zoeken met ja. andere woorden. Het andere kamp is van we gaan de reserves, de spaarpotjes ja. hebben die we hebben gebruiken. Maar, maar wat Bouwberg Wilson zei over bezuinigen op de organisatie is niet helemaal reëel. Want er moeten gewoon niet meer mensen worden aangenomen. Het werk moet binnen de organisatie kunnen blijven zonder... De externe deskundigen dat soort zaken aan te trekken, want dat kost pakken met geld. Dat, dat bleek ook wel uit, de, uit de, de, de algemene beschouwing van de VVD. Die mensen die declareren per uur gewoon 200 euro. Ja, makkelijk. makkelijk. Ja, ja, makkelijk. Ja, ja, dan ga ik toch even advocaat van de duivel spelen wat ja. dat betreft. Uh, in een organisatie waar op dit moment al eigenlijk wordt ingehuurd en niet zo gek veel van de grond kan komen door personeelsgebrek, moet je daar nou nog verder in gaan bezijden? Ja, maar aan de ja. andere kant, uh, Don... Zandvoort uh, heeft gezien het aantal inwoners... een extreem groot ambtenaarkorps. Dat vind je nergens terug in Nederland. Dat is wel nodig, omdat wij zomers natuurlijk... veel meer mensen moeten huisvesten. Dus moeten er veel meer regels zijn en dat soort zaken ja. allemaal. Maar het blijft een feit dat de vaste inwoners... in Zand, want nog geen 17.000... wel over 175... uit mijn hoofd FTE's... praat. En dat is een verschrikkelijk pak. FTE, uh, dat is... Uh, een werkplaats, zeg maar. volledige acht, werkplaats. Ja, een werkplek. Ja, ja. ja een volledige werkplek. Ja, uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat lastig. Ik vind dat moeilijk. Het is altijd lastig... om binnen ambtelijke organisatie te overzien... wat er nou echt nodig ja. is. Ja, maar ook... er maar je, je, je, je, moet bezuinigd worden... Dat ja, het moet. heel makkelijk. En als het college en de raad niet wenst om de Sandvoortse burgers meer te laten betalen. en God mogen behoeden dat het gebeurt, laten we het hopen van niet. Ja. dan zal het toch ergens anders vandaan ja, komen. Ja. Of in de link daarvan te breiden. Ja, in mijn werk was het altijd heel makkelijk. Ja, nou als het geld er niet is, dan moet je ook een aantal taken laten vallen. Ja, ja. Ja, dan dan, dan moet je een aantal wel... dingen niet doen, gewoon. Je kan klaar. je gewoon dan niet doen. Ja, en dan bedoel ik hier projecten. Hè? Uh, ik noem maar even een, een wild idee: uh, Bevries de middenboulevard dan maar. Voor een paar jaar. Ik denk dat er niet. Er is al zo verschrikkelijk veel geld aan uitgegeven. Ja. En ja, dat is dan jammer. Maar om daar nu nog uh, om. Want je hoorde Toon ook in het begin van de vergadering zeggen. dat er 23 of 24 miljoen is geleend. tegen een percentage van 4,9. Dat is wel 20% ervan, hè? Ja, ja en dat is heel veel geld. Ja, ja. Heel veel geld. Ik kan me voorstellen, Pascal. Uh, als je op een gegeven moment van een uitkering zou moeten leven. en je. Uh, wil een nieuwe tv kopen, dat je ook zegt... nou, we doen het nog even een jaartje lang met jou... Uh, kun je er iets ja, bij voorstellen? dat kan ik me wel wat bij voorstellen, inderdaad. Ja, en dat, dat zal, dat zal de in de gemeente zullen ook... Zullen dat niet, inderdaad niet vijf vinden? Uh, je keert elke je elk dubbeltje om. Uh. Uh, een balletje ja. bij het zuurtje laten. Hè? Ja, maar goed, dat zal op grotere schaal dus in onze gemeente ook moeten gebeuren. Dat kun je het bijna is tenslotte toch een boekje wat er uh, nu gepresenteerd ja. is. En uh, ja, als, als het niet klopt... Je, kan een je, moet, je moet volgens het uh, Rijk een sluitende begroting uh, indienen... Ja. Want anders word je gestraft. Ja. Uh, dus dan, ga je, dan moet je creatief gaan, uh, gaan denken. Ja, en uh, als dat niet bevalt, dan zou je toch een andere ja. kant op moeten. Ja. ja, we kunnen een heleboel moeilijke woorden, mooie woorden gebruiken. Maar het principe blijft nog steeds hetzelfde. We hebben een portemonnee. Ja. En verder dan die portemonnee kunnen we niet. En, en wat, ik, wat ik heel opvallend vond, en ik, ik prijs hem daarvoor. Is wat Willem Paar van Sociaal Zandvoort deed. Hij heeft ze... Uh, Um, zijn algemene beschouwingen heeft hij ingediend. Nou ja. hij kan iedereen lezen. Hij zegt lees hem maar lekker op de website of in de krant. Ja. En als iedereen dat nou doet. Waren we vanavond klaar geweest. <lacht> ja dat had een heel stuk gescheeld. Maar ja oké. Okay. Zullen we wat muziek gaan draaien? Ja we gaan wat nou, muziek draaien. Laat maar hoor door, Pascal. Now it's time for the pretty little idiot to come forth with a real pretty song. And it's called Not Fair. Let's make her welcome is Lily Allen. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me fifteen times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I'm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 spent ages I try to fake it, no, Ooh, that's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning.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 Het signaal van de voorzitter heeft geklonken, we gaan terug naar het raadhuis. Dat is blijkbaar nog een beetje uh, voorbarig. Alhoewel, het signaal kan best geklonken hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat de raadsleden al direct op hun uh, stoeltjes plaatsnemen, natuurlijk. Dat klopt. <laughs> het is alleen de oproep om naar de vergaderzaal te komen. En uh, voort uh, de gang van de vergaderingen uh, weer deel te van gaan nemen. Want als je in huis bent, ben je verplicht te komen. Met andere woorden, als je dus de presentielijst hebt getekend, dan moet je komen en dan ben je ook verplicht om te stemmen. Tenzij je een gegronde reden, net als belangenverstrengeling om dat niet te doen. Dat heeft Tonen vaak gedaan in de vorige raadsperiode, als het over het strand ging. Als het over het strand ging, ja, dan moet je even naar het vallen. Heel even, toevallig moet het heel even weg gebeuren, of voorzitter. En dat is helemaal goed natuurlijk. Er zijn andere mensen die dat anders doen. Nee, we anders nog maar even wat muziek doen, want eh, dat is op een Addict, trouwens, Dat is een complexe. space heeft het Heropenen de vergadering Na deze korte pauzeschorsing En het algemene rondje We gaan verder We gaan proberen dat uh, zakelijk op inhoud te doen uh, Er zijn een aantal vragen Die u heeft gesteld Nog niet beantwoord Maar die komen uiteraard bij de programma's aan de orde We hebben ook als college geprobeerd Een beetje in de hoofdlijn terug te geven Zonder gelijk uh, te, door te detailleren en mocht u de beantwoording missen, nou dan bent u mans genoeg om dat uh, terug te geven. We beginnen met programma 1. Eerst in eerste instantie krijgt u het woord. Vervolgens komt de reactie van het college. Aansluitend debat. En dan gaan we ook kijken aan de eind van het uh, debat of er amendementen en moties besproken moeten worden. Ja, dat is de volgorde. Is dat voor iedereen duidelijk? Dan gaan we het zo doen. U kijkt wat meneer Kramer... En een vraag op duidelijk? Ja? Nee, ik dacht dat u niet uh, begreep. Programma 1. Wie wenst het woord? Niemand, het schiet op, gaan we door met programma. Niemand voor programma 1? Begrijp ik? Goed? Ja. Er is een abonnement, 1-1, maar dat staat dan onrecht onder programma 1. Dat gaat naar programma 6. Bij juiste interpretatie. Maar dat had u natuurlijk allemaal al gezien. En ik niet, dus ik dacht van nou. Uh. Programma 2. Wie wenst daarover het woord? Ja, ik, ik er, bij programma 1 wenst ook niemand achteraf nu nog een motie of abonnement alvast neer te leggen. Geen check. Oké, okay. programma 2. Wie wenst het woord? Even inventariseren. Meneer Bluis, meneer Van Deursen, meneer Paap, VVD. Niemand meer, op programma 2? Ja, meneer Paap, VVD heb ik genoteerd en gezien. Goed, dan gaan we beginnen. Meneer Van Deursen, u krijgt als eerste het woord. Excuses, ik moest even in de papieren duiken. Uh, in programma 2 wonen en leefomgeving zijn een aantal even kijken, amendementen, moties ingediend. Uh, ik wil er één aan toevoegen nog. En dat heeft, heeft de naam duurzaam groen beleid gegeven. Uh, even zo kort ingeven wat erin staat. In de begroting 2010 is een bedrag opgenomen voor de vervanging van bloembakken. Uh, de bloembakken in de zomermaanden weliswaar een leuke decoratie voor het straatbeeld zijn, maar bloemen, eenjarige planten, jaarlijks vervangen moeten worden. Onderhoud aan bloembakken in intensief proces is en het in de wintermaanden maar een beperkte uitstraling heeft. Stelt voor aan te sturen op een meer duurzaam groenbeleid en het budget voor de bloembakken zoveel mogelijk te gebruiken voor vaste groenvoorzieningen. En als toelichting wil ik erop geven als we, een, maar als we investeren zeg maar in vast groen dan heb je er ook nog wat aan in jaren dat je geen geld hebt om de bloemetjes buiten te zetten dank u dank u wel meneer Van Durse uh, meneer Bluis ja, er zijn daar een, een aantal zaken aangehaald door meerdere partijen het groenbeleid er zijn dus voor het groenbeleid wat de heer Van Deurzen net uh, voorleest. Uh, wat wij wenselijk achter, want wij hebben nog vragen gesteld over. Ja, hoe zit het nu met uh, de, de extra inzet van middelen naar aanleiding van het groen beleidsplan uh, wat aangenomen is. En inderdaad in het antwoord is daarin teruggegeven dat er al structureel 64.000 euro nu extra wordt neergezet. En dat is dus met, maar het wordt met name structureel gebruikt bijvoorbeeld voor de heester vakken. Uh, verder uh, uit te breiden en informatie over groenverbetering groenplaatsbomen en slechts eenmalig 10.000 euro voor extra bomen en ja, wat wij graag zouden willen, juist die bomen omdat daar nogal druk op staat en we hebben al zo weinig bomen en als u toch uh, oude foto's van Zandvoort terug ziet, toevallig heb ik het weekend weer een heleboel gezien, dan zie je bomen in bepaalde straten die er nu niet meer zijn dus elke boom die in zoveel eigenlijk gekapt wordt... is er op dit moment één te veel. En bijvoorbeeld is er nu weer een vergunning aangevraagd... een kapvergunning voor bomen in de begraafplaats uit te gaan dunnen. Ja. En wat blijkt vaak dan, dat vertellen de deskundigen mij... Dat, dat kan je doen, maar dat hoef je niet te doen. Je kan ook op een andere manier die bomen onderhouden. Dan hoeven ze helemaal niet weg. Dan wordt het misschien een iets dichter bos. zou je meer energie en tijd moeten steken... om bijvoorbeeld die bomen... Meer te gaan snoeien. En dat geldt voor meer bomen, want over het algemeen worden er heel weinig bomen gesnoeid. En ze krijgen de kans om alle kanten op te groeien. En vervolgens ontstaat er een probleem. Dus wij zeggen, er moet meer op, op dat onderhoud van die, van die bomen worden ingezet. Ja, dat kost geld. Ja, en dan, dan, dan moet je keuzes misschien maken. En dan zeggen wij van ja, dan kiezen wij toch voor, uh, voor meer onderhoud van die bomen. Ik, ik begrijp ook bijvoorbeeld dat het water geven. Echt de afgelopen twee jaar een gigantisch probleem is geweest. Dat heb ik ook van de afdeling gehoord. En je ziet dus op bepaalde plaatsen waar bomen zijn geplant, dat ze niet aanslaan. Als je de, de koninginje wegneemt bij de, de, de Roomse kerk, dan zie je dat eerste stuk, dat die bomen allemaal langzamerhand doodgaan. En verderop staan die hele mooie momentale bomen. En die bomen willen niet aanslaan. Ja, dan moet je dus, we moeten op, op die duurzaamheid dat die bomen wel aanslaan. Dat betekent dat ze dus waarschijnlijk meer water nodig hebben. En zeker bomen die je pas plant... moet je zeker de komende twee jaar extra ondersteunen. Dus daarom hebben wij een motie daarvoor gemaakt. En dat sluit er ook uit bij uit. Maar bij interruptie, voorzitter... het is nee, maar uit. de vraag... of dat niet gebeurt, hetgeen u nu opmerkt. Ik heb vernomen dat er daar... toch de onvoldoende capaciteit schijnbaar voor is... en andere capaciteit wordt ingezet. En dat bedoel ik helemaal niet negatief. Maar dat, je ziet het aan die bomen terug. En... De vraag is zelfs of het de goede bomen zijn. Maar dan moeten de deskundigen maar over. Want ik hoor andere namen van bomen die je beter hier zou kunnen planten. Als dat we nu planten. Dus ik vraag daar gewoon extra aandacht voor. En vandaar dat wij een motie hebben gemaakt. En, ja, en dat ook andere partijen, het VVD ook, uh, zegt van ja, we moeten daar toch meer aan doen. Dus ik wacht toch even het antwoord van de wethouder af wat hij daarmee wil doen. En wat voor toezeggingen hij ons kan doen om dat verder uh, wel of niet in stemming te gaan brengen. Dan de veegkosten. Zijn, uh, dat is een, nog steeds een hekelpunt. Omdat wij, wij zijn nog steeds van mening dat die veegkosten uh, toch gebruikt zijn om, om begroting te houden. En dat is niet het enige. Daar kijk je dus toch maar weer vooruit. Want dat is eigenlijk de hoofdreden van het CDA. Als we als er we zeker van wisten dat ons rioolplan voor de komende jaren 100% goed was. En er geen extra investeringen zouden moeten plaatsvinden. Kun je zeggen, nou oké okay, jongens, laten we dit doen. Die, op zich die 375, dat, dat, dat moet te doen zijn, zeggen wij op zich. Maar wij verwachten juist met het nieuwe GRP wat eraan komt, dat er extra investeringen moeten worden gedaan. En, en dan zeggen wij, ja dan kan het niet en-en zijn. Dus zeggen wij, we moeten nu een pas op de plaats maken, het GRP afwachten en dan pas besluiten tot eventuele extra verhogingen. En wij zeggen dus, nou, dan, dan zal betekenen dat die veegkosten toch in de reguliere begroting gedekt zouden moeten kunnen worden. Dat is ook de strekking van, van ons verhaal. Nee. Voorzitter, mag ik af en toe interruperen? Is dat toegestaan? Ja. Ja? Want ja, ik, ben, ik ben een beetje benieuwd. Uh, u doet voorkomen alsof bij de, uh, laat ik zeggen, de extra investering... ter behoeve van de nieuwe GRP... dan kennelijk in de ene een voordeel uit voort zou vloeien. Althans, niet zodanig nadeel... dat er uh, niet zo extra uh, um, laat ik zeggen, verhoging zou dienen plaats te vinden. Dus ik snap dat helemaal niet. Nee, er staat... Anderzijds achten wij de kans groot dat na vaststelling van het GRP in 2010 als gevolg van extra noodzakelijke investeringen in Rio en beer er een tariefverhoging noodzakelijk is om kostendekkendheid te behouden. Dus met andere woorden, wij verwachten dat dat tarief de komende jaar inderdaad omhoog zal moeten gaan. Waarschijnlijk, ik kan niet precies zeggen in welke orde of grootte. En dan is het nu al verhogen met 3,75 omdat we de indirecte veegkosten gaan doorbelasten in het tarief, vinden wij daarom... Niet verstandig om die nu te nemen. En omdat we vinden dat we de kosten moeten voor de burger niet te hoog moeten maken. Ik verwacht, wij verwachten dat het komende jaar zeker nog een keer, keer 3,75 er overheen komt. Structureel elk jaar. Nou, dan zeggen wij van veegkosten hebben altijd onderdeel uitgemaakt van de gewone exploitatie. Laten we dat nou zo houden. En laten we dan afwachten wat het volgend jaar het GRP brengt. En in, indien het GAP bijvoorbeeld niet die verhoging brengt en het komt zwaar weer op... dan kun je altijd nog besluiten om het te verhogen, maar vooralsnog nu niet doen. Dat is de strekking van ons verhaal. Ik ben benieuwd wat het college daarop zegt en wat Meneer andere partijen ervan vinden. VVG. Meneer Bluis, als ik u horen over die veegkosten en u wilt ze eruit houden... dan betekent dat natuurlijk bij het gelijk blijven van de tarieven dat er al een verhoging in zit. Uh, wilt u ze eruit houden en dan terugbrengen naar het niveau uh, tarief vasthouden zonder veegkosten, uh, zodat de verhoging van vorig jaar eruit gehaald is? Of wilt u dat zo houden zoals het nu is? Uh, dat is mij niet helemaal duidelijk. Nou, de, de, als, u, als u um, het ik zit stuk te zoeken, stuk ziet van het college, de onderbouwing. In de onderbouwing van het college is... T... ...aangegeven dat juist door die veegkosten erin in te stoppen... ...wat gebeurt is ook, en het is aangegeven... ...oude situatie met 3,75 en nieuwe situatie met 3,75... ...u heeft dat stuk ook allemaal gekregen... ...dan moeten we met 3,75 verhogen... ...omdat de veegkosten erin zijn, zitten. Op het moment dat wij die veegkosten er weer uithalen... ...is die verhoging niet noodzakelijk. Daar gaat het juist om, dat is dus de vraag die ik aan u stel... ...u haalt ze eruit... ...maar dan hebben we... ...hoe zit het dan met de verhouding tot twee jaar geleden... Wat twee jaar geleden, of we hebben ze vorig jaar erbij gedaan, of twee jaar geleden al een stukje, nu weer een stuk. Eh, als u die eruit gaat halen eh, en u houdt de tarieven gelijk, dan zit daar een heel stuk winst in, wat een richting gaat, eh, wat u wat dan heeft over, en dat gaat dan richting de reserves. Is dat wat u voorstaat, of begrijp ik dat verkeerd, of wilt u dan ook het tarief omlaag brengen? Niet omlaag gebracht worden, want de reserve gaat er negatief in. Dus, dus wat dat betreft. zal het huidige trief op het huidige niveau moeten blijven. om die reserve nog redelijk op stand te houden. Dus daar, dat kan je in het staatje helemaal teruglezen. Want in principe als.